6 uur. Levi van Eck met het NOS journaal President Trump heeft extra geld vrijgemaakt voor de staten New York, Californië en Washington. Die staten zijn het zwaarst getroffen door het coronavirus. De Nationale Garde gaat er onder meer helpen om noodhospitalen op te bouwen. Trump zei dat de VS voor een nationale opgave staat en dat hij er alles aan zal doen om deze verschrikkelijke onzichtbare vijand te verslaan. Bedrijven die ondanks de toegezegde steun van de overheid zwaar in de problemen komen... zouden in het uiterste geval geen vakantiegeld hoeven uit te keren. Dat zegt vakbond FNV in de Telegraaf. Het gaat dan vooral om bedrijven in de horeca en de detailhandel... die het moeilijk hebben nu de corona-uitbraak heeft geleid tot vergaande maatregelen. Voor het eerst heeft premier Abe van Japan gezegd... dat de Olympische Spelen in zijn land mogelijk uitgesteld moeten worden... De Spelen helemaal niet door laten gaan is wat hem betreft geen optie. Gisteren zei het IOC ook rekening te houden met uitstel... nadat steeds meer landen daarvoor pleiten. Binnen vier weken wordt er een beslissing genomen. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb staat positief tegenover een verbod op contact... zoals in Duitsland is afgekondigd. In Nieuwsuur zei hij dat dat wat hem betreft ook in Nederland in beeld zou kunnen komen. Zo'n verbod is volgens hem ook goed te handhaven. In Duitsland mogen mensen nog hooguit met z'n tweeën de straat op... behalve gezinnen en andere huishoudens. Televisiezenders lopen miljarden euro's aan reclameinkomsten mis... omdat steeds meer bedrijven hun campagnes annuleren vanwege de coronacrisis. Zo staakt Albert Heijn een campagne rond de hamsterweken. Het bedrijf vindt het op dit moment niet gepast. Omdat er veel minder geld binnenkomt... staat Talpa op het punt om personeel te ontslaan. Ook de NPO en RTL noemen de impact voelbaar. Het weer. Overdag schijnt de zon volop en het wordt maximaal 10 graden. In de loop van de dag neemt de wind iets af. Ook morgen en woensdag veel zon en een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Bye. When I'm standing beside you, there's a fever burning. We'll <laughs>